재미 wat Hier al in de verte. Ja, dat moet Scheveningen zijn. Jongen, jongen, jongen, En het lopen is dat. Zeg vanaf Noordwijk. Ah, het is zo warm. Ja, dat stuk lopen is nog niet zo'n probleem. En die hitte. Oh, oh, oh. Die hitte. Jonge, jongen, jongen. in de verte, maar volgens mij, ik ben al voorbij Katwijk al. Voor mij zat de wassenaars slag daar in de verte, maar goed. Dat duurt nog even voor jongens, voordat ik er ben. Ik ga eerst even terug naar de studio. Even vragen of ze daar in de studio een plaatje willen draaien. Want ik ben er nog lang niet hè. Dus... Voor mij is daar de Frankenslag. Ik zie al wat mensen liggen. Ja, het is uh, 8 minuten over 8. Maar het is nog steeds warm. Ja, ik snap het ook niet hoor. Maar het is bloedheet. En de zon die staat. Oh, oh, boven de horizon. Ah, ik zie wat meven daar ja. Ah, ik zie wat mensen. Ja, ik zie al wat mensen daar zo. <laughs> ja. Ja. Nou goed, we gaan nog even een plaatje draaien hoor. Ja, kan dat eh, jongens? Kijk maar wat jullie draaien jongens. Ik laat al jullie over, goed? Ik laat al jullie helemaal over. Ja, ik zit hier met de verbinding live vanaf de zee. Naar, eh, naar mijn studiootje in Den Haag. Nou, we gaan we eens even kijken. Oké, okay, ik, ik hoor het zo wel hoor. I Fit, hoor. Ik zie, uh, Wat zie ik daar nou? Ik, oh. Ik zie een hele grote bultrugvinvis. Oh jee. Maar is uh, wel groot hè? Ik ga een hele grote schaduw daarnaast. Ja, ik zie wel mensen hier en daar. Maar. Ik, weet je wat? Ik ga lekker in de schaduw liggen van die bultrugvinvis. Want het is hier zo warm, ja, de zon die, die gaat over een, uh, ruim een uur onder, maar ik vind het hier toch wel benauwd hoor. Ik, ik denk dat ik even, even langs uh, in de schouder ga liggen, vlak naast dat beest, want dat is er erg groot hè. Ja. Maar ja, ik ga er maar even naast liggen. Even lekker even in de scheldoer, even vijf minuutjes bijkomen hoor. Oh jongens, jongens. Ja, ja we gaan echt al geloof ik. Een paar dagen of zo. Ja, ik los iets geloof ik. De krant weet ik veel. Oh, ik zie helemaal niemand eromheen staan. Ja. Oh, ja, goed. Jongens, draaien jullie nog maar even een plaatje. Voor de laatste ga ik even pitten. Heel even maar hoor. Ik, ik ga zo weer verder. Dus, eh... Uh, goed, nou... Weet je, ik, eh... Uh, <laughs> ik ga lekker even in de schaal doen. Heel even. Even hoor. Ja, hè. Zo... Van bij hoor, moet ik zeggen. Ja. Ik krijg nou wat. Het is helemaal geen bultrugvinvis. Oh, het is een dikke vrouw. Zoos is wel erg dik zeg. Ik heb nog nooit zo'n dikke vrouw gezien. Ik dacht al, wat, wat heeft die. Wat, ik vond het al zo raar dat dat beest van die twee van die grote dingen had. Ik lig wel heel dicht op daar. Oh jee. Oh, sorry. Ja, dat was een vergissing. Ik dacht, ik dacht dat u een beul terugvindt, Vizros. neem me niet kwalijk. Nou, ik ga alvast gauw. Ja, ja. Oh, sorry, sorry. Nee, neem me niet, niet kwalijk. Ik, ik heb u nog niet eens aangeraakt, mevrouw. Goed jongen, jongen, jonge, zeg. Als je hier maar een misverstanden je krijgt, hè. Met dat soort dingen, ja. Nou, ja, ik ben er gelukkig al een klein beetje bij gekomen. De zon die, uh, die zakt al, al wat. Maar het is nog steeds warm hoor. Oh sorry hoor mevrouw. Nee nee is goed zo. Potverdikkie zeg. Dat was even schrikking. Uh, ik, ik vond het al zo'n raar beest weet je. En, en vandaar dat er niemand ineens stond te kijken. Van hey, uh, Een hele dikke mevrouw. En, uh, ja. <laughs> ik vond het al zo raar weet je. Het is hier nog geen naakstrand. Dat ze hij helemaal geen kleren aan dacht. Ik. Nou, ik zie wel dat ze een badpak kan hebben. Voor zo'n rare kleur, weet je. Maar goed, ja, dan gaan we gaan wel lekker verder wandelen. Eh, langs het strand. Hè. Ik ben nou bijna bij de Wassenaarse slag. Hoor. Ik ben nog heel erg naar Scheveningen. Daar staat mijn fiets. Hè. Ja, ik, ik, ik ben namelijk helemaal vanuit Noordwijk. Wees zo lopen. Hè. Potverdorie, dat vind ik toch vervelend nou. Zeg, dat voorval met die dikke dame. Sorry hoor, maar vrouw, dat ook u voor een uh, uh, bulderig vingvis. ja. Uh, nou, dat hoort ze nou niet meer. Maar goed, laat maar zitten. Uh, het zal wel goed zitten, weet je. <laughs> nou ja, uh, jullie kunnen me bellen terwijl ik hier op het strand uh, loop. Jullie kunnen gewoon bellen. De muziek wordt vanuit Den Haag, uh, uit het de studio gedraaid. En ik loop hier uh, ter heugde van, uh, uh, uh, van de uh, Frankenslag, Scheveningen of uh, Wassenaar. En ik loop naar de... Richting Pier en daar staat mijn fietsje En dan moet ik straks helemaal naar huis toe fietsen. En zeker drie kwartier ben ik dan onderweg. Dan ben ik helemaal via de duinen vanmiddag wezen lopen. En uh, jullie kunnen gaan skypen. Hè? ik heb een, hele, een speciale verbinding met de studio. En uh, ja, jullie mogen gewoon bellen hoor. Als jullie willen. kunnen gaan skypen. Ik weet niet of er mensen zijn die luisteren. Nee, maar van wel. We hebben natuurlijk duizenden luisteraars bij Eurostar radio. Dat heel populair, ja. ja. ik moet toch wat zeggen om luisteraars te trekken, maar st, niemand heeft dat gehoord, hè. Oké, okay, ja, het is hier het, eh, wel, het water is wel lekker cool, ja. Even een beetje door het water lopen. Heerlijk. Ja, heerlijk. En dan moet je eens even je eigen voorstellen. Ja, er lopen hier niet veel mensen meer, ja. Het is natuurlijk al avond. Nou, uh, 6 voor half 9. Er lopen niet zo veel, heel veel mensen meer nu. En uh, je ziet wat wandelaars hier. En daar zie je wel uh, een paar mensen op het strand zitten. Ik zie daar wat mensen barbecue op het strand. En, uh, maar moet je eens even je ogen dicht doen. En goed luisteren naar wat ik hier hoor. Goed, je ogen dicht. Dan ga, dan ga ik even met jullie meedoen. Dan ga ik even liggen op de, in het zand. Dan ga ik even liggen, ja. Dan ga ik even af het water uit, hoor. Dan ga ik even liggen. En dan moet je heel goed luisteren naar de zee, naar de branden. Wat een, een, een, een uh, rustgevend gevoel dat geeft. Even, jongens, even een paar minuten. Na, ja. Even genieten. Hier heb je het Naagstrand. Ja, dan leggen we nog maar een paar blote rikken hier. Dat ziet er niet uit. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> ja, ik ga maar gauw doorlopen, want uh, ja, het zijn er niet zoveel hoor. Het valt allemaal nog op mee. Ja, je krijgt dan straks het volgende, het volgende Naagstrand. En dat is uh, van Schevening. Dan ben ik bijna... Uh, ja, onder geen zon de navel. Dan moet ik helemaal lopen, ik hoef niet helemaal naar de pier hoor. Maar het is wel een van die afslagen. Strandafslag en dan staat de fiets in. dat duurt het nog drie kwartier voor elkaar zijn. Dus hier ben ik ongeveer een maal pakweg over een uur thuis. Dus half tien ben ik misschien in de studio. Dus uh, jullie kunnen gaan bellen. Ik heb een speciale verbinding met mijn uh, iPhone met de studio, dan kunnen jullie gewoon skypen met live vanuit, uh, vanaf het strand, dat is leuk hè? live vanaf het strand op Eurostar Radio in de studio is iemand uh, die, uh, die de muziek draait dus uh, jullie kunnen gewoon skypen hoor ook al draait de muziek, je mag gewoon inbreken dan kun je geen met me praten en uh, ja het is hier uh, wel aardig rustig, ik zie wel aardig wat wandelaar uh, zo hier en daar, goedemiddag nog ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het water eh, zat hier eh, bijna tot de knieën. Ja, ik ben lekker dat water gaan lopen. Het begint er een beetje aangenamer te worden. Het is nu half negen geweest. Dus, eh, nou, even. zijn ze aan de studio eh, om nog een plaatje te draaien. Jullie nog gaan bellen. Hè? Dus eh, geen probleem. Dan gaan we nog even een plaatje draaien. En eh, als je, we hebben weer heel wat nieuwe muziek gedownload. Dus uh, DJ Oct met I Need Love. Lopen. Ik, ik, ik dacht dat ik er al bijna was, was. Maar... Dat duurt nog wel een stukje hoor. Het duurt nog wel even voordat ik er ben. Zo mooi, want een endlopen zeg. Oh. Ja. Sjoe, ja. Ik zo Door de Duinheen nog al een endlopen vanmorgen. Zo. Maar... Ik ga straks nog even zitten hoor. Ik heb het zo warm. Het lopen. We hebben Weer een paar van die meeuwen. Ja. Ja. Het is wel mooie beesten. Ik heb nog nooit geweten dat er zoveel soorten meeuwen waren. Ja, nooit gedacht. Er zijn er... Uh, hele mooie kokmeeuwen. Zilver uh, Ja... Uh, wat heb je nog meer? Er zijn er zoveel. Ik heb hier en daar zelfs nog een, uh, wijze beest, een uh, aalsvol voor gezien, ja. die beesten zijn, dat heel apart. Ik ja. zie in de verte aan de horizon, zie ik uh, wat schepen stilstaan, ja. ja zit er zitten bijna... Ja, ik denk nog ongeveer een kwartier lopen en we zitten in, in Scheveningen. Het is al rot aan het lopen hoor. He? Oh, oh, ik dacht dat het de daarna lang duurde, maar ik denk ja, het strand loopt rechtdoor. Nu nog meer. Maar je ziet het hè, ja, is een aardig stukje wandelen. Zo mooi jongen. Nou, ik denk dat ik, als ik thuis kom, gelijk in mijn bed in duik hoor. Zo jongen. Meestal als jullie willen skypen, ik heb verbindingen via Skype met mijn telefoon. Dus de uh, rechtsreeks live uh, in de uitzending kun je gewoon inbreken. Al draait de muziek, de onderbreken gewoon de muziek en dan mag jij je woordje doen. Dus bel maar als je online bent. Dus uh, via DJ, hoofdletter DJ liggen streepje Jaap met hoofdletter J. Dus DJ liggen streepje Jaap. Dus uh, laag streepje. Dus, hey, dus DJ laag streepje. Jaap. Ja, Ja. Ho, ho, ho. Nou, jongens, jongens. Eh, nou. Maar even nog een klein stukje lopen. Ga ik even, even nog even uitrusten. Oh, ik ben moe. Jongen, jongen, jongens. Wat een entlopen is dat. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik heb dat iemand nog klaar zat om een hier. Ik we nog een muziekje. Ja, kan er nog een liedje? Oké. Okay. Oké, okay, Black Booster van CJ Rogers staat er. Oké. Okay. Oké, okay. nou doe die dan maar. kijk maar wat ze wil hoor. Wat ik dacht hoor, het wordt een endlopen zeg. Ja, ik, ik, ik ga toch even langs de duinenrij lopen hoor. Ik zie er allemaal duintjes hier. Ik ga eens even kijken, nog voor, voor het hekwerk zie ik allemaal duintjes daar. Ik ga eens even daar even, even langs lopen. Misschien, ja, wie weet hè? wat je daar nog ziet. <laughs> je kunt het weten. Ja. Zo. Oh, pleurig is ze het lopen zeg, jongen, joh. Het is wel een zandes mulje zeg, jeetje. Ja. ja. Ja. Oeh, wat vermoeiend. Wat vermoeiend. Ja. Oh. Ja. Ik zie daar een stramteentje in de verte. Zullen hier en daar wat mensen liggen? Ja. Goeiedag. Ja, go go go goeienavond bedoel ik. <laughs> ja. Ja. Zo, nou. Eens even kijken hoor. Hossie, Mikke, Muller, Zon. Zo. Ik denk dat ik schoon, maar toch maar weer naar de vloedlijn lopen hoor. Want het is hier wel wat smaller als er straks, maar... Hé, uh... hey, wat, wat, wat, wat zie ik daar? Eens even kijken. Jeetje, ik weet niet of ik het moet zeggen. Het is natuurlijk niet de geschikte uitzendtijd. om te vertellen wat ik zie. Maar ik zie twee mensen daar. Achter dat helmgras. Ze zie ik er twee. Wie zijn het aan het doen met elkaar. Oh, dat moet toch even kijken hoor. Ja, sorry, ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik ga toch even kijken. Oh shit. oh, oh. Jee. Dag heren. Ja, gaat u maar verder hoor. Niks aan de hand. <coughs> Twee mannen. <laughs> oh jee, ja moet kunnen. <coughs> Sorry hoor. Maar gaan we even gaan we naar de vloedlijn weer hoor. <laughs> oh jee. <laughs> zo hè, Zo rot en het lopen. Oh. Maar is Het is toevallig een stukje smaller dat strand. Dus het is niet zo ver van de, van de kustlijn hoor. Nou. Zo, so. nou dan moet ik niet te ver het water in lopen. <laughs> Jeetje, nou wat was dat nou? Ja, weet je, ik heb wel een beetje spaard van, van die mevrouw er net. Ik dacht uh, dat het een, uh, vin, uh, een bulderig vinvis was. Maar omdat die vrouw een grijs badpak aan had, dacht ik dat de vinvis was nog groot en dik. Nou ja... Sorry mevrouw, als je later op het programma terugluistert... als je weet natuurlijk niet dat ik van Eurostar Radio ben... ...dan... dan uh, ...mijn excuses mevrouw dat ik hier voor een... ...bulderig vinvis aan zag... ...dat was zo kolossaal en groot... ...dat ik ja, even lekker in de schaduw... ...en naar nou die twee... Uh, ...meneer die ik daarnet zag... ...waarvan ik dacht dat een man en een vrouw waren die... ...die... die <coughs> uh, Amoreuze spelletjes om te doen, maar goed we... oh, Hebben jullie niet gehoord? Oh, dan gaan we gaan gewoon weer verder hè, lopen. Zo, lekker langs het water. Zo. Nou, wakker ik alweer van de voetlijn af. Even met mijn voeten er wat water. Hoor. Oh, heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Heerlijk, man. Ik ga, ik ga toch een stukje zwemmen hoor, ja, ik doe even mijn kleren uit, ja, toch. ik heb hem uitscheiden, ik ga gewoon in mijn naki, ja, met mijn zwembroek heb ik niet bij me, ik duik er gewoon in, het is toch nog naakstrand hier, dus. ik duik er even lekker in jongens, tot straks. even lekker zeg in het water. Heerlijk. Heerlijk. Ik ga me gauw afdrogen, want ik begin het toch een klein beetje koud te krijgen. Met die wind hier. Ja, even maar. Een even mijn onderbroek aan doen. Ja, zo. Zo. Mijn, mijn, mijn korte broek. Zo. En nou mijn shirt. Zo, en nou mijn, mijn, en. Zo, en, en nou mijn, mijn slip Hè? Zo, rugtas weer op mijn schouders. Hè? Nou, dan gaan we weer even lekker uh, verder wandelen. Hè? Jongen, jongens. Oh, wat is dat heerlijk. Daar krap je wel van op, hoor. Ik vind het gewoon een beetje fris nu. Het is alweer 5 voor 9 zie ik op mijn klokje. Ja. Hè? Wat heerlijk, het de afgelopen week. Wat een prachtig weer hebben we tot gehad, hè? Blijft het nog even zo. Ja, we krijgen nog even een dipje in het midden van de week. Maar het komt wel weer goed hoor. We hebben het gezien de afgelopen weken. Nou, tijd voor een volgend plaatje dan maar. Ik ben niet was in de studio gaan draaien, maar ik hoor zoiets. Of ik lees hier zoiets. Het heeft iets met de zomer te maken. Oké, okay, nou goed, daar gaat hij dan. you wouldn't believe And all those turtlenecks were strangling me But now blossoms line the lanes And the honeybees have come out today You can give up on summer But summer will have its way I was riding a girl's bike Cause my boy's bike got stolen You know, the dark side tried But they can't keep me from rolling So we're back to warmer days Let's ride to the park and sip champagne You can give up on summer But summer will have its way lover, doom, doom, doom. and the lover might let you, you can give up on summer, but summer's gonna come and get you, and it will get you to play, you can give up on summer, but summer will have its way. Ik ben nu in Scheveningen, ja, ja. ik zie de pier al wel uh, al duidelijker, maar ik heb nog even voor de boeg hoor jongens, zodat ik bij mijn fietsje ben en eerder thuis ben. Ik kan helaas niet, uh, uh, ja, ik zal het proberen, <laughs> maar ik, ik denk niet dat ik het red hoor, en thuis, uh, want ja, ik moet nog zeker nog een, ja het is toch verder dan wat ik dacht, maar ik denk nog een kwartier lopen nog een fiets helemaal uit. Ik geloof niet dat ik het red. Maar het is toch verder als wat ik dacht. Jeetje. Mijn en lopen man vanaf Noordwijk. Ja, ik ben vanmorgen gaan uh, lopen. Helemaal via de duinen dan. Mijn fiets daar neergezet. Bij het eind van het Zwarte Pad. Ben ik helemaal gaan, uh, gaan uh, lopen. Of nee, langs de Nederlandse Watertoren ja. De watertoren. Ik heb ik mijn fiets neergezet. Dan ben ik helemaal gaan lopen naar Noordwijk. Dan ben ik... Nou, ongeveer vroeg in de middag, eind van de ochtend, ben ik uh, gaan lopen. En uh, ja, en dan ben ik helemaal terug. Ik ben al uh, een paar uur onderweg hoor. Nou, ik denk, ik denk niet dat ik het red, maar we blijven gaan volhouden. Ik denk uh, aan het eind van de uitzending uh, dat ik dan pas uh, boven ben. Nou, dat is nog een enorm stuk lopen. Jeetje uh, maar ja, ik, zit, ik ben al geschreven. Zo, mm -hmm. so, maar uh, rot en lopen. Jullie, uh, als jullie kunnen sky willen skypen, dan kan dat. hè? Ik kan, gewoon, uh, je kan gewoon met jullie praten. En uh, ja, de studio zit uh, de, de, de muziek te draaien. Ik heb via mijn telefoon uh, Skype. Dus jullie kunnen gaan skypen. Dan komt gewoon in de uitzending. Dan worden we via een, een of andere technisch schroefje weer uh, naar de studio teruggestuurd. Nou, uh, ja. ja, dan kunnen jullie me bellen. Hè? Ja, heerlijk hoor jongens. Heerlijk. Nou goed, uh, ja. Eens even kijken hoor. <laughs> ik, uh, ik zie er al een paar mensen daar lopen. Hé, hey, wat zie ik daar? Dat is lang geleden dat ik dat gezien heb. Ik zie iemand... Uh, een soort uh, sleepnet door het water lopen tot, tot onze middel. Volgens mij is dat zo'n hobby uh, visser, weet je, zo'n garnalenvisser. Oh, wacht eens. Ik geloof dat, uh, dat er iemand belt. Hallo mijn Jaap. Hallo Jaap Herman. Hallo Herman. Hoe is ie? Goedenavond. abond. Nog bedankt voor je video. Dat is oké. Okay. Ja, ja dankjewel. Okay. En jij nou, uh, had, had je een. Uh, een Goede verjaardag? Ja hoor, ik heb. Uh, visite gehad en zo, dus. Of uh, familie en zo. Ja. Dus. Uh, was, was gezellig. Ja. Okay. ja. Iedere verjaardag die je nou kijkt, dan moet je. Hè, dan moet je goed. Uh, van meeleven zo gezegd. Ja hoor. Ja, Pruis, ja, <laughs> yeah. oké, okay. ik kijk juist even naar buiten, nou het weer, het weer ziet er niet zo heel erg uh, 100% uit, ik denk uh, dat het wel weer nat gaat worden, maar dat geeft niks, dat hebben we wel nodig, want uh, ik las gisteren in, de, in het uh, zondag, uh, zondagse krant, daar stond een heel stuk in, dat het een hele warme en, en droge zomer gaat worden weer, dus ja. Okay. Uh, yeah. Nou, gelukkig, gelukkig maar dat ik een uh, watertank naast mijn huis heb gezet. Dus uh, mm -hmm. dan, uh, dat zal het misschien nog wel helpen. In ieder geval. Oké, okay, ik ga nu verder. Ik ben juist wakker. Ik zit juist aan mijn eerste koffie te leuteren. En ik uh, gaan eens kijken wat er zo gebeurd is in de wereld uh, terwijl ik lag te slapen. Ja, uh, wel trusten, Albas. Ja, dankjewel. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, bedankt. Oké. Okay. Houdoe. Oké, houdoe. En de goederen en Ingrid. Ik zal het doen. Oké, houdoe. Houdoe. Nou, dames en heren, dat was Herman Tecklenburg. Helemaal uit Nieuw-Zeeland, hè. Vandaar, dus jullie misschien gedacht hebben, hoe ken dat nou slecht weer. Maar dat is in Nieuw-Zeeland, hè. Daar begint... Ja, daar is het nu winter. Dus, ja. Goed, nou, we hebben in ieder geval onze eerste beller gehad tijdens de uitzending... Ik hoop alleen dat. Uh, ja, ik zie nog dat er nog iemand online is. Ik hoop dat hij ook nog belt. Anders bel ik uh, die persoon zelf al even. Maar dat komt misschien wel later op de oude. Misschien dat Marcus er nog bij komt. Misschien. Uh, Oké. Okay. Nou, hartstikke gezellig. Leuk, bedankt uh, Herman. We gaan weer wat anders draaien. Apocalypse. DJ Giaco. En nee, dat is een vrij recente. Uit 2003. En. Uh, ja, oké. Okay. Ik ja, ben benieuwd hoe die klinkt. net voordat Herman belde. Uh, dat, uh, ik zag die, die, die garnalenvisser daar, met die sleetnet. Ja, ik zie hem nou uh, aan de andere kant met zijn uh, zoon. Er zitten allemaal garnalen, zie ik, en, uh, uh, en zeesterretjes, en krabbetjes. En, uh, ja, vroeger toen ik klein was, deed ze dat heel veel, in de jaren zestig, En uh, toen uh, haalde ik die krabbetjes eruit, weet je wel. Leuk, hoor. Ik ga Ga even, die meneer, vragen, meneer. Ja. Eh, nou, eh, wat gaf van, nee? Ja, eh? ja, ja veel. Niet veel. Oh, niet veel. nee. Oh, Wacht. nee. Uh, gaan halen, ja, ja. ja. ja. Oké, okay. ja. ja. niet veel? Ja, ja. Nee. Niet veel, dus. nee. Oké, okay. nee. ja. Ja, veel. Ja. Uh, uh, uh. Oh, ja, ja valt tegen. Dus. Ja. Oh, jammer. Ja. ja, heel vervelend. Nee. <laughs> ja, ja. Is dat, nee. Uw, uw, nee. Is dat uw hobby? Ja. Ja, oké. Okay. Hallo. Ja. Oké, okay, nou meneer, dat gaan we. Ja, nou. In ieder geval bedankt hè, voor, voor uh, het interview. Dus voor je Radio namelijk. Oké, okay, nou. Oké, okay, ja. Het wordt uh, live uitgezonden, hè? Oké. Okay. <laughs> Hé? Ja, ja. Ja, ja. <laughs> oké, okay, goed. Ja. Ja, ja. Oké, okay, nou, dankjewel meneer. Ik ga weer verder. Nee, niet veel, ik weet het. Nee. Dank u wel. Dank u nee. wel. Nee. Nee. Ja, ja. Niet veel dus. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, Nou, ik ga weer. Dag meneer, bedankt. Nee. Dag. Uh, kent nee. u Eurostar Radio? Kent u die? Niet veel. Oh. Ja. <laughs> nou, goed. Nou, mensen. Uh, ja, we gaan maar weer een liedje draaien. Ja, ja, dat, dat weet u ja. we, meneer. Ja. Ja, ja. ja. Niet veel. Ja. Nee. Niet veel. Oké, okay, nou goed. We gaan weer verder lopen. Hè? Want ja, we moeten natuurlijk wel zo uh, naar huis. Hè? Nou, het begint al aardig te. Pff, ik denk misschien nog een half uurtje lopen of zo. Pff, een kwartiertje, weet ik veel. Oké, okay, mensen. Nou, ja, we gaan eens verder kijken. We zien, nou, leuk muziek hier nog. Maar nou, je hebt er net uh, Chiaco gehoord met Apocalypse. Van DJ Viaka. en Marriage, of Mirage, hoe je het ook noemen wilt. Goed, nou, we gaan het volgende liedje draaien. En dat is uh, van de All Things, All Things, met uh, een uh, instrumentaal nummer, Around. Zondag 4 augustus, zondag 4 augustus, hè. ja. ik zie er een, een, een oud dame. oh, ze is dat helemaal met haar, uh, helemaal uh, met haar in de wind. Het waait een beetje weer, hè. Uh, mevrouw, heerlijk, hè? Ja, ja oeh, heerlijk. Ja? Ja, ja, ja, ja lekker weer dat weer. Prachtig weer, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. geniet <laughs> nou, genietje, hè. Ja, genietje. Hè <laughs> hey, mevrouw, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, je hoeft niet achter de maan te lopen hoor. Je hoeft niet... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben al getrouwd. Oh, oké. Okay. Oh, jee. Ik heb zons. Oké, okay, mensen. We gaan vol de plaatje draaien. Oh, god. Daar komt ze alweer. Daar komt ze. Oh, Ja, ja, ja. heerlijk. Ja, hè. He, heerlijke zomer, hè. Ja, hè. He. Oh, heerlijk. De haren in je wind. Ja ja ja ja. Ja. <siezen> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Goed, ja ja ja dat, ja ja ja ja ja <siezen> <Goed>. ja <grijgelijk> nou, ja dat ja ja ja ja ja ja ja surprise. Nou, dat ja ja ja vreemde ja Oké, ja Hier is hij dan. Die, al, althans als ik de berichten moet geloven, want we hebben nog steeds contact, hier ja, live eh, vanaf het strand ja, ik eh, ja, het is eh, niet zo heel ver, maar ja, ja het is misschien nog een half uur lopen maar dan eh, ben ja, het is, misschien valt het nog mede, die afstand, maar ja, ik ben wel moe hoor jongens ja, ik heb er net even gezwommen zoals je weet eh, nou, we nog dat damesje tegen heerlijk uh, van de uh, wat we genieten, uh. <laughs> ah, ze, ze, ze, ze kon niet meer terug laten. Geen moment, uh. <laughs> goed. Oh, daar zie ik dan nog een meneer lopen daar heel in de verte met een geruite pet op en een pofbroek aan. Zo, zo, oh, uh, zo'n zo, zo, uh, huh? zo rakker, wie weet je wel, of uit Wassenaar of zo. Zo eentje die zegt: Zo'n rakker, uh, uh. oh, ik zie hem kijken naar me zo van hmm, wat is dat. Uh, voor een figuur, ja, ja, ja, ja, oh, uh, uh, uh, uh, uh. ja, hij zegt, uh, goede, goede avond meneer, eh, nou, hij zegt helemaal niks, nou ja, nou, oké, okay. nou, dan niet, dan <laughs> gaan we gewoon verder hoor, uh, volgende liedje, en, uh, wat hebben we nog meer, DJ, hoef ik maar weer wat, hè? heaven comes to you, ja, maar niet te vroeg hè, niet te vroeg, Ik zie daar ja, iemand lopen, ja. Oh. <laughs> zo, die sportief bezig. Meneer, meneer, mag ik wat vragen? Ah oh, ja. Elke dag, zeg. Oh ja. ja en hoe ver, hoe ver? Hoe ver? Zo hé, zo. Elke dag, hè. Ja, zo. Ja, zo. Helemaal naar Noordwijk rijdt of zo? Ah, toch was een ent, hè? Ja. Naar Noordwijk, ja. Straschevening, of hè? Ah, dat was een ent, hè? 20 kilometer of zo? Ah. Ja, een ent lopen, ja, maar ik ben al wel gewend, hoor. Oh, hoe lang doet u dat dan? Ja, heerlijk, maar heerlijk, ja, ja. Ja, heerlijk, hè? Ja, oké. Nou, meneer, ja, ja, ja, ja. oké. Ja, ja, dat, ja, oh, ja, benieuwd, 20 meter je je terug, jezus, 40, ja, ja, jezus, jezus, zo dan, nou, oh, ja, ja, ja. ja oké, okay. doet u dat ook al, zo, dat is knap hoor, oh, ik ben niet zo jong meer, hè, nee, nou, oh, u ziet er nog vitaal uit, hoor, ja, <laughs> oké, okay, nou, meneer, tot, tot ziens, hè. Ja, tot ziens, hè. Tot ziens. Nou, een aardige meneer is dat. Oh, wat leuk man. Ja, zo kom je allerlei soorten mensen tegen. Hè. Ja, jongens, hè, dat, uh, dat is toch wel uh, heerlijk hoor zo. Hè. Ik ben eigenlijk nog geen vervelend persoon tegengekomen eigenlijk. Ja. Ik ben er net wat geschrokken een paar keer. Maar goed, voor de rest uh, valt het eigenlijk wel mee. Ik kom eigenlijk best wel leuke mensen tegen, zo langs het. Uh, op het strand en zo, zo, s'avonds avonds. Het begint al wat donker te worden. Het wordt toch een beetje frisjes eigenlijk wel. Dus, euh, nou, ik zie dat ik al aardig op weg ben. Ja. Goed, laten we, we zijn al bijna, ja, ik weet niet of ik uh, bij de volgende er ben. Want elke keer denk ik, oh, ik ben daar. Maar, uh, goed, nou, we gaan nog eens een liedje draaien. Nexus met Transplanet. Dat is het weer een prachtig nummer, hè? Oeh, man, je wil niet weten hoe mooi dat is, hè? Dat liedje. Ja, nou jongens, we, we naderen het einde van het programma. Tenminste, we hebben nog 22 minuten. Het water, dat klotst maar hier en daar, hè? Hé, hey, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja... Maar goed, mensen. gaan nog een liedje draaien. En... ja, Het duurt nog wel even voordat ik er bent. Het is best ver lopen zeg. Zo over dat strand hè. Maar goed, we gaan nog een prachtig nummer draaien. Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even. Wacht eens even.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 seht Doctor ja wacht es Het gaat mis, Het gaat helemaal mis. Oh jee. Het <coughs> gaat mis met de muziek. Oh god, oh god, oh god. wat gaat helemaal fout, ja hoor. <laughs> ja, lieve mensen, we zijn nog bijna aan het eind, hè. Alles loopt vast in de studio. Oh jee, maar we zijn toch wel aan de lucht, hoop ik. Ik zeg ook alles doet het alle weer. Ja, nou dat valt niet mee hoor. nou. Wat no. komt daar? Wat is dit dan? De... Jeetje. De... Ja. wat wou je vregen dan? Ik wou weten hoe ik een soort cotton verloopt nu is. Oh ja, is dat nee, zo? Dat ben toch jij dan Ik ben huh? ja, ja. ja, echt een Van wie ben jij dan? Met die, met die, met die ik, ik ben van Eurostar nee, ja, ja. DJ Jaap nou, heet ik DJ nou, Jaap. Ken ik niet. Ken ik niet. Ja. Huh? Dat, dat, dat nou. je niet. Huh? Ja, ik ben toch jij nou, ik ben geboren? hoor. echt gescheten dan. Ja. Jezus, huh? Jelena, Nee, kijk, ik nooit leuk nooit <laughs> Kijk, het merendeel wat hier rondloopt, dat komt allemaal op de beurt, dus geen Oké, okay, ja, ja, yeah. ja. Ja, ja, kijk, eh, je ziet er van alles niet. Oké. Okay. Yeah. Nou, de gekste dingen zie je, gebeuren. Ja, dat ja. wil ja, ja. Ja, je niet weten, en je moet je er nog nachts ja. niet komen hoor. Ja, het ja, leven is gevaarlijk. Nou, hoe is dat zo? Ja. ja, dat houdt op. Moet je zelf maar eens even kijken, Nou, nou ja. ja. Oké, okay. morgen. Okay. Ja. doei. Nou, dames en heren, dit, dit, dit was een echte Scheveninger. Hè? Oh ja, ja. <laughs> Dat was leuk, toch nog een echte Scheveninger eh, ontmoet. Oké, okay, nou mensen, we gaan er een eind aan draaien. Dit was live vanaf het strand eh, vlakbij eh, Scheveningen. Ik ben er nog lang niet, dus ik moet helemaal terugfietsen. Ivo Herman Tecklenburg, bedankt voor haar bellen. En eh, iedereen die geluisterd heeft, ook bedankt voor het luisteren. Dit programma wordt online gezet. Dit was de DJ Haap vanaf het strand in Scheveningen. Live vanaf Scheveningen. De muziek werd verzorgd vanuit de studio in Den Haag. En uh, oké, okay, we gaan nog één nummer draaien, mensen. En hé, uh, hey, wat gebeurt er nou? Waar is het strand nou ineens? Waar is de zee? Oh jee. Oei. Heb iedereen het door? Nou mensen, tot de volgende keer zou ik zo zeggen. En, ehm. Nou zeggen. I see you next time. En tot, ehm. Uh, ja. Tot, uh, 11 augustus, hè. Zondag uh, 11 augustus. Dan zijn we weer helemaal terug. We gaan nog één liedje draaien. Ja, een heel prachtig uh, nummer. En die is van, uh, van Acid Reflex. En dat noemen wij Balance. Alles in balans. Tot de volgende keer. Of suggesties? Mail naar eurostarradio at